Of terug in die albums die toen gemaakt zijn. Ja. En de nummers, ja, dat was nou niet echt het beste van de Rolling Stones, zeg maar. Moet ik zeggen, eigenlijk maar één album. Want 80 begon natuurlijk met het album Tattoo. Ja, Tattoo. Dat waren dan wel nummers die al heel lang bestonden, maar.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 Had ook weding on a Friend kunnen pakken, die bekende, maar oh, ik denk, pak eens even een, ja. ja. een onbekend nummer. Ja, verstandig. Een ja. nummer. Ja. Uh, uh, ja, dus dat album was nog heel goed. Het, uh, en toen kwam Dirty Work <laughs> en dat was echt wel slecht. <laughs> maar hey, daarna ja. kwamen we toch weer, want ze kwamen toch wel weer snel overeind. Mm -hmm. Dan kwamen er echt wel weer goede albums. Ja, ja. En hoe kwam dat? dat, toch weer, dat ze... nee, omdat het gewoon goede band is, dat, gewoon, dat gaat gewoon door.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 ook qua uiterlijk vind ik ook wel inderdaad. Ja, dat past er helemaal ja. in. Dat was gewoon een broertje van Keith Richards, zeg maar. Ja, dat vind ik ook, ja. Mike ja. Taylor had toch een iets andere uitstraling. Ja, die, had, er had, uh, ja. die paste daar. Minder in, ja. ja. Als persoon helemaal niet in. Nee, nee. Ja. En dat bleek ook, want dat duurde eigenlijk niet zo heel lang. Nee. Toen was het klaar. Ja. Maar, Ron uh, ja. Ronnie Wood houdt het ondertussen alweer. Uh, ja, had je 40 ja. Uh, vol. Ja, die kwam ook halverwege 80, hè, of zo. Weer. Nee, 70. halverwege 70 alweer. Ja. Oh, dan is hij alweer 50 jaar bezig. Ja, uh... daarom. Ronnie uh, oh, Wood is echt wel een Rolling Stone. Hoor. Ja, ja. Ja, voor mij niet, hoor. Maar uh, <coughs> ik denk Brian Jones toch wel de Rolling Stone, inderdaad, ja. Samen met Keith en uh, Mick natuurlijk ja. Ja, ja en geen Charlie Watts en Bill Wyman. Ja, Bill Wyman ook niet meer, nee. Nee, maar die is een beetje, ja, die een beetje uit het oog verloren natuurlijk, een beetje, ja. Charlie was natuurlijk wel dat, zoals hij daar ja, zat. Ja, ook weer een heel ander type natuurlijk, een keurige, keurige man. Altijd in pak en uh, ja. maakte zich nooit druk, ging nooit gekke dingen doen. Nee. Ging weer braaf naar zijn vrouw toe, s'avonds. avonds. <laughs>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 het ook, hè? die stond heel lang op de dodenlijsten. Hè? Dat is ja, ongelooflijk dat hij zo oud is geworden. Ongelooflijk, als je die foto's ziet uit de jaren zeventig, hoe die eruit zag. Toen hij echt aan de heroïne zat. Ja. Ja, en, en, en, dan als je die foto's ziet, denk je nou nog één of, of twee dagen hè? en dan is ja. het klaar. <laughs> en die man staat er nog steeds. Het is ongelooflijk, hij is ja. wel helemaal afgekikt. Ja, zeker. Ja, hij is ook nog een blootje, maar... Uh, ja, minimaal.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 vind je dan nou de combinatie van de zang van Keith en het gitaarspel van... Of nee, de zang van... van... Mick en ja, ja. het gitaarspel van Keith. Ja, natuurlijk. Ja, maar dat zijn de Stones ook. Dat zijn de Stones, ja. Ja, ja maar het is een, het is een, het is een beetje country-achtig. Ja, wat hoor zeker. Country, ja. Ik vind zeker die LLP. Dat vind ik wel een beetje country-achtig, ja. Maar dan krijg je weer een hele andere periode erna. Een beetje met Happy en zo. En Angie, uh, uh, wat meer... Uh, ja, ja, het, het um, Happy, dat is gewoon het nummer van wat Kiet Richards zingt. Mm -hmm, yeah. Ja. Ik zei net al, live mag Kiet uh, twee nummers zingen. Uh, en dat was ook heel vaak Happy. En dat Happy, dat zag je ook aan zijn gezicht van, dat, dat <laughs> was hij ook. Buiten dat is het ook nog wel een, een fantastisch nummer. ja. Yeah. Mooi nummer. Ja. Maar dat is Exist echt het, wel het ja. bekendste nummer wat Kiet uh, ja. heb gezongen. Ze hebben ja. nooit een muzikale opleiding gehad eigenlijk, hè? Zowel Mick als uh, Kieven. Nee, ze hebben het echt hunzelf aangeleerd. Ja, knap, hè? Ja. ja. ja. Het heb ik ook vaak geprobeerd, maar het lukt niet. <laughs> ik heb het te Ik licht. weet niet wat je bedoelt. <laughs> je zegt toch zo niet, want alles geprobeerd, ja. Ja, hoor. <laughs> Twee gitaren thuis, maar het lukt me niet. <laughs>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 ja, van de Stones en van Keith Richards. Ja? Heeft hij altijd, omdat het van vijf staan altijd maar... Ik weet niet of hij het altijd maar op okay. vijf speelt, maar wel een hoop. Ah, oh, oké. Okay. Ik heb het nooit vergeten. Nee. nee. En um, ja, een bepaalde stijl. Ja. Dat je wel eigenlijk ja. wel meteen hoort dat het Keith Richards. Ja. Ja, want hij is geen solo, geen solist. Nee, nee. nee, nee. Hij is uh, rhythm rhythmgitaar. Ja. En meer de riff, En Ronnie dat Wood de is de, li uh, zeg maar, de, de ja. liedgitarist ja, en ze hebben niet echt heel veel super solos of zo. Dat is, dus nee, daar is geen band voor. Daar he, is weer geen band voor. Ja, ze Ach, zijn ik. er wel. Mm -hmm. ja, daar zitten ze heel mooi in, uh, in Midnight Ramblers. fantastisch uh, gitaarwerk. En uh, ja. Can't You Hear Me Knocking. Heb ook zo'n heel lang uh, Ja, klopt. Ja, oh, fantastisch. Het ook mooie ja. Mooie. Ja. Ook ja. Had er ook zo bij moeten eigenlijk. Maar, ja. <laughs> ja, wat... <laughs> Ja, en dan die kromme vingertjes van hem... die echt helemaal vergroeid zijn ongeveer met zijn gitaar. Maar die live-op van uh, Get Your ja, yeah, Out vind ik ook ja. heel mooi inderdaad. Ja, dat, dat is wel, denk ik, ongeveer het uh, live-album van de Rolling Stones. Ik denk het ook wel, hè? Ja. Wat ik Love You Live ook erg mooi vind. Maar, ja. Ja, het Lukt is wel... Het is echt wel een live Stones Ja, nou, Tattoo -to You nog. Ja, wat je zei, tachtig, hè, ja. En dat is wel het laatste grandioze album ja. geweest. Was Black and Blue daar niet later? Nee, het was eerder. Eerder, oké. Okay. Dat was de eerste waar Ronnie Wood aan meedeed. Ah, oké. Okay. Ja, ja. Nee. Dus dat is met uh, wat jij net zei, uh, dat nummer Hene Krita. Ja, oh ja. Onder andere. Dat vind ik ook En Full, Full to Cry is een prachtig nummer van Black and Blue. Ja, oké. Okay. Ja, je kent ze wel. Hot Stuff. Uh, Hot Stuff is ook zo mooi. Ook een beetje disco achtig inderdaad. Ja, ja nou, die dus hele lappen eigenlijk wel. Gewoon ja. al wel wat ja. Ja. dance invloeden in te komen, ja. Ja. ja. En je hebt natuurlijk een hele belangrijk album overgeslagen: geslagen. The Satanic Messages Request. Ja.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 Ja? Yeah? Ja, met uh, Beck's Bang It en uh, okay. Sticky Fingers. Yeah. Dat, dat, dat, dat zijn echt wel de... En yeah. let, it, let It Bleed. Dat, yeah, dat, okay. dat zijn yeah. toch wel de... Helemaal de top. Ja, yeah. yeah. Maar Exile Main Street en uh, ook Some Curls en uh, <laughs> Black and Blue, zeker. <laughs> ja, Tattoo hebben uh, we al genoemd. Yeah. Maar ook Emotional Rescue vind ik ook een heel mooi album. Ja. Yeah.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 Op een... zo, uh, zoveel mensen die die, uh, die. die een beetje. de Rolling Stones. ja, zonder de Rolling Stones waren die er niet geweest. Ja, zoals? Black Rose. Oké, okay, ja. Yeah. Uh, ja, die nog meer? Uh, Fatal Flowers uit Nederland. Ja, ja, dat soort dingen, inderdaad. Ja. Ja, dat soort ja. dingen. Ja, ja. Ja, ja. ja daar heb je wel gelijk in, geloof ik ook. Ja, ik wil ze ook niet uh, onderwaarderen of zo, maar het is leuk om te zien van.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 Dat hij zich niet uh, daardoor laat leiden of zo. Of uh, daaruit geen voldoening kan halen. Nee, het blijkt blijkbaar niks met seks te maken of zo. Nee, maar dat is wat met reclame. Dat zo, denk ja. ik ook niet. Nee. Maar dat, dat past er natuurlijk wel weer lekker dubbel ja. in. <laughs> ja, dat doe ik Dat, en, dan, en dat, dan, dat, dat, dat is dat ook, ook weer het leuke van zo'n nummer natuurlijk. Ja, ja, ja. Maar of het over reclame gaat. Dat ja, dat wel... over reclame heb ik alles gemaakt. Die ken hè? ik niet. Nee, okay. Die uitleg. Ja, ja nou. Moeten ze opzoeken, ja. En voor de rest natuurlijk een fantastische, ja, fantastische riff. Een ja. ja. Briljant nummer. Ja, dat vind ik wel het Rolling Stones nummer inderdaad, ja. Ja. ja. Heel eerlijk, uh, ze sluiten er meestal mee af. Mm -hmm. Oh. En dan echt tien uh, minuten lang. En dan, dan, is hij, dan is hij echt op zijn best. Dan is hij prachtig. En dan wil je hem eigenlijk niet missen. En nee, ja. live wil ik hem wel gewoon erbij horen. Ja, oké. Okay. Maar ik draai zelf nooit. Ik zou ja. hem niet heel gauw zelf opzetten. Nee, ik ook niet. Nee. Je hebt het vaak gehoord. Ik heb het vaak gehoord, ja. Maar op die concerten gaan ze dan nou veel meer solo spelen of zo? Of wat, wat, wat gaan ze... Het zwingt ja. en vooral met die blazers erbij. Ja? Ah, oké. Okay. Dat tettert dat echt allemaal door. Dat, en dat, ja? dat, dat, dat, dat stamt gewoon minutenlang. Ja? En dat zwingt de pan uit. Maar iedereen ja. staat ook gewoon uit zijn dak te gaan. Ja, dat is zeker, ja. ja. ja. Dat...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 Die is vervangbaar. Bill Wyman ja. was vervangbaar. Uh, voor mij het is Ronnie Wood vervangbaar. Weet je, daar komt wel weer een ander voor. Dan, dan mogen ze voor mij ja. nog steeds doorgaan. Ja, ja. Maar als Mick of Keith er wegvalt, ja, ja. Dat, dat kan niet. En Keith door zijn uitstraling en zijn glimlach. Maar oh, Mick is natuurlijk ja, de zanger. De, de, de, ja. Dus. de frontman, ja. trouwens niet eens bij mijn topconcert. Maar... Nee? Wat is je topconcert dan? Ja, wie denk je? Led Zeppelin. Nee, Rolling Stones natuurlijk. <laughs> nou maar ja? Het is een strijd ja. hoor. Tussen Bruce Springsteen en de Stones. Maar... Ja, Bruce Springsteen. Ja. Ja? Ja. ja. Of we daar met... Uh... <laughs> ja, ja, maar Bruce. Volgend jaar wordt het weer Bruce. Ja. Zulke te gekke concerten gegeven. Ja? Het is helemaal vol energie en uh, langdurig. Ook fantastisch wat hij dan ja. doet. Ja? Ja. Nooit gezien, nee. Nee. nee. Echt waar? Nee. Ik zou het zeggen, ga. Ja, het was al uitverkocht en zo. En ik ga er geen honderden euro's meer voor betalen. Nee. nee. Het is het wel waard. Ja? Ja, is het echt waard? Ja? Ja, is echt een feest. Ja? Verschrikkelijk goed. Ja? <laughs> ik heb eens een collega gehad die inderdaad, die zei dat ook ja. die moet je een keer gezien hebben ja, ja, ja eigenlijk ik ook wel, wel. Ja? Ja. <laughs> ik zou bijna zeggen, het hoort bij de opvoeding het hoort bij een beetje later <laughs> nou, ik ga het volhouden ja. heb je nog andere uh, leuke verhalen andere leuke verhalen over de Rolling, Stones? Uh, over like over de de Rolling Stones? ja <laughs> um.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 en dan krijg je natuurlijk altijd die achteraf verhalen. Heel mooi het was. Nou, nee. Dan krijg je ook nog die mensen die zeggen: Oh, ik had een kaart voor je gehad. Wat oh. je natuurlijk altijd afdoet als yes. onzin. Ja. Maar deze klopte echt. Dat was een jongen die. Uh, die werkte bij. Uh, die werkte bij mij. Hmm. Althans, zijn vriendin werkte bij mij. Ja. Zo'n Marokkaans meisje. En die jongen die. Uh, organiseerde voor een Marokkaanse, Algerijnse zanger. Een uh, ja. Geb Geb Kallet... Geb Kallet, ja. Uh, concerten bij Paradiso... in de Melkweg. En die had daar een behoorlijke ingang. Okay. Ja. Die gaf toevallig... die dag van die voorverkoop... gaf die... Chet Kallet... daar een concert in de Melkweg. Okay. Dus die organisator... die, er, ja. die is daar, die jongen is daar... en die kreeg een bandje. Hij zegt, heb je een bandje? Kan je vanavond naar de Rolling Stones? Hij zegt, ik hou helemaal niet van de Rolling Stones. <laughs> oh, Wat ik moet doe. ik daarmee?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 Ik zeg, als jij dat echt kon regelen... dan kan je dat misschien bewijzen voor me. Volgende week speelde toevallig ook... Lenny Kravitz in Paradiso. Ja, ja. Was toen ook al een grote artiest... die niet meer in Paradiso paste eigenlijk. Nee. En hij zegt, dat kan ik voor jou. Hij zegt, ik ga dat regelen voor jou. En hij heeft me echt op de gastenlijst gezet... en ik ben bij Dan... als troostprijs wel bij Lenny Kravitz... in Paradiso geweest. Ja, ja. dat is toch nog iets, ja. ja. En we hebben de Rolling Stones uh, maar op de scherm, op het museum staan bekijken. Oh, ja. Nou, die heb ze hier gedaan. Ja, dat kan wel. Eigenlijk zeer. nog steeds. Ja. Ja, en de, ja, de, de hoogtepunten was denk ik in Wembley uh, vooraan. Ja, Wembley. Ja. Ja, we zaten natuurlijk uren voor de deur, voor de poorten van Wembley openden. Ja. En uh, die Engelsen zijn toch wel rare jongens hoor. Ja, toch wel? Waarom? Normaal gesproken ja. als het stadion open gaat, uh, rent iedereen naar ja, voren vooraan. toe ja, om vooraan te staan. Ja. Dus de poorten gingen open en iedereen gaat ook rennen. Ik, ja. Wij rennen mee, mevrouw en ik. En. Uh, Alleen halverwege stopten ze met rennen, die Engelsen, want ze renden naar de biertrap toe. <lacht> Echt waar? Ze gingen allemaal bier halen. En wij renden, en dat waren dus de Hollanders en de Duitsers, die renden door naar voren toe. Wat heerlijk. Zie je ook voor me? En met hun bier kwamen hun dan weer achter ons staan. GELACH.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 Hilda, mevrouw, die zegt opeens van... dat is Tom Hofman. Is oh, Tom Hofman. He? Ik zeg, hé hey, Tom, hé hey, jongens, leuk. Heb je allemaal foto's van ons <laughs> gemaakt? Ja, leuk, ja. Ja, ja, goed is, dus, ja. Ach, voor de rest ja, ontzettend veel geweest. En uh, prachtige concerten meegemaakt. En, ja. um, nou, eigenlijk uh, nooit nuchter. <laughs> dat, dat, hoort er, dat hoort er een <laughs> beetje bij, er bij dan. Bij. Ja, ja, ja.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 Uh, op het... Ik uh, denk op het Malieveld. Mm -hmm. Ja. En oh, ja. het begint ja. verschrikkelijk, maar echt verschrikkelijk te regenen. Vlak voor het concert begon. Ja. Een wolkbreuk. Maar het was een wolkbreuk van twee uur. Het Zo. hele concert, maar echt verschrikkelijk. Ja. Tot in je onderbroek. Gewoon drijf en drijf. Maakt niet meer uit, want je bent op een gegeven moment nat. natte word je ja. niet, dus... Ja. Uh, ja. Ja.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 Oh. En dat zijn ook met teksten erop, dus je kan ze niet meer zelf een beetje knutselen. Ja, dat deed je allemaal. Ja, ja, ja kwam toch vooraan staan. Ja. ja. je bent wel echt een echte muziekfan inderdaad. Ja. Ja. ja. ja. Leuk. Nou, Peter, mag ik jou hartstikke bedanken voor deze mooie verhalen en uh, al het moois over de Rolling Stones en al de muziek die je ons uh, hebt laten doen luisteren. Dus uh, hartstikke bedankt. Graag gedaan. Ja.